De klassieker Ajax Feyenoord is geëindigd in 2-1. Feyenoord kwam dankzij Pelle nog wel op voorsprong... maar door twee doelpunten van Sikdorsson was de eindstand al voor de rust bereikt. Door de derde nederlaag op rij beleeft Feyenoord... de slechtste competitiestart uit de clubhistorie. Nog nooit verloren de Rotterdammers de eerste drie Eredivisie-duels. Dan het weer vanuit het westen wat zon, maximaal rond 19 graden. Morgen ook koel cool en wisselvallig. Vanaf dinsdag blijft het droog en is het vrij zonnig. Dit was het NOS Journaal. Aan nou, de B-verkeersinformatie. Er zat een lange file bij Eindhoven op de A2 richting Den Bosch... tussen -De Hocht en Batendorp 10 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A58. De A58 van Eindhoven naar Tilburg is dit weekend dicht. Verkeer vanuit Maastricht kan beter omrijden via Nijmegen over de A73. Eens, Als één volk degelijk is...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 In Breda wordt gespeeld NAC-ADO. Vlak voor het nieuws zagen we een afschuwelijke blessure. Hoe zit het afgelopen met Kevin Jansen? Gewisseld, zware knieblessure op het oog tenminste. Linker knie ongelukkige gevallen. Geen sprake van een overtreding of iets dergelijks. Het is 0-0 in een slechte wedstrijd. Met weinig momenten gele kaart gezien voor de Schwalbe. Zojuist trouwens voor Elson Hooy van NAC-Breda. We zouden bijna zeggen een hoogtepuntje. In Heerenveen. Heerenveen, Herakles, Henk Kok. 1-0 voor Herenveen. Het is niet slecht, maar ook niet geweldig op winter. Ik zit nog overzakelijk met mijn rug tegen de stoelleuning aan. Dus nog niet op het puntje van, uh, van mijn stoel. Maar toch heeft Heerenkles mogelijkheden gehad om de gelijkmaker te scoren. Duarte voor langs, vrij scherp hoek voor de goal En Amoa die dan veel te veel tijd. En dan kon de verdediger Koem, de linkerverdediger, die kon nog aan de binnenkant komen. En met een correcte sliding Amoa in elk geval van een schot afhouden op het doel. En zo ging ook deze kans voor de Heerenkles verloren. Bijna 34 minuten voetbal. 1-0, vindt Bokason. Vier Nederlanders. Gaan hun land verdedigen in de estafette op het WK Atletiek in Moskou. in die houtkamp. En ze komen allemaal van Willemstad op Curaçao. En het zijn uh, in de eerste, als eerste loper, ook in baan 1, Brian Mariano. Hij uh, is de openingsloper. Geeft het stokje dan door aan Chirendi Martina. En als alles goed gaat, dan uh, zal Martina de, het stokje aan Bonifacia. Lee Marvin in geven. Een hele goede en talentvolle, uh, ook 400 meter loper... 23 jaar, 24 jaar is hij Lee Marvin Bonifacia... Zich bijna plaatsend op de 400 meter voor dit WK. Dat lukte niet, maar wel in de 4x100 meter ploeg. En de slotloper is Hensley Paulina voor Nederland. En hij moet het dan maar doen om bij de eerste twee te komen. Of als Nederland derde wordt, is 38-46 voldoende. Iets sneller dan dat. Of als ze vierde worden, 38-38. Het Nederlands record, 38-29. Toen Nederland Europees kampioen werd vorig jaar in Helsinki. Met onder andere Turendi Martina maar ook met een aantal andere lopers. Patrick van Luik bijvoorbeeld, die er nu niet bij is. Tegen wie moet Nederland het opnemen? In baan 2 Australië, baan 3 Bahama's, snelle ploeg. In baan 4 Italië, kan ook heel snel lopen... maar is dit seizoen nog niet zo snel geweest. Chinese Taipei, oftewel Taiwan. In baan 5, onbekende ploeg Duitsland. Dat zijn belangrijke lopers, goede lopers. In baan 6, baan 7, St. Kitts en Nevis. In baan 8 is het Canada... Acht ploegen dus. Twee gaan er door sowieso naar de finale later vanmiddag. En de twee tijdsnelste van alle series. De drie series. 38-38 heeft de eerste tijdsnelste snelste. En 38-46 de tweede. Maar voor Nederland zou het gewoon mooi zijn om één of twee te worden. In baan 1 lopen. Dat is uh, altijd wat lastig. Je kijkt tegen uh, constant een achterstand aan. Maar toch, hij zit er klaar voor. Brian Mariano. In baan 1 Hij heeft de stok in de rechterhand en heeft al een beetje geoefend met uh, Tjorendi Martina uh, in de, op de inloopbaan. Overigens uh, nog altijd dezelfde stand bij het speerwerpen bij de vrouwen met Obufiel die bovenaan staat. Nu is het stil in het stadion. Begin van de 4x100 voor Nederland bij de mannen. Nederland uitgeschakeld bij de vrouwen. 12 twaalfde in totaal. En nu, hoe gaat het? Goede start van Mariano. En hij komt meteen goed onderdoor bij Australië. Tenminste, bijna. En dan moet hij hem overgeven aan Martina. Geblesseerd geweest. En dat is een moeizame wissel. Maar op het laatste moment toch het stokje goed in handen van Martina. Die gaat overgeven. De bal, de stok aan Bonifacia. En is dat een goede wissel? Ja, nou niet heel goed. Maar toch, Nederland in de binnenboog moet nu gaan komen... om de tweede plaats mogelijk te gaan halen. Goede wissel... Ja, goede wissel. En nu rennen. Nederland is in de strijd hoor, voor de tweede plaats. Want Duitsland ligt uh, op kop. Er gaat Nederland meteen door naar de finale? Nee, moet wachten, want het wordt derde. Duitsland 1, dat is uh, zeker. Canada 2 en de tijd is 38.12. Dus moeten we heel even wachten of uh, Nederland sneller heeft gelopen dan 38.46. Want dan zit Nederland ook in de finale. 38-13 officieel voor Duitsland. Dat is de beste tijd gelopen dit seizoen. Voor de Duitsers Canada op de tweede plaats dus met 38-29. En dan wachten we hier in het grote stadion op de tijd van Nederland. 38-41. En is Nederland daarmee geplaatst? Ik denk het wel. Ja, 38-41 is genoeg voor de finale. Nederland naar de finale op de 4x100 meter. In België is de laatste rit van de Eneco Tour, Sebastian Timmerman. In een gebied dat we kennen uit de Ronde van Vlaanderen. En ze zijn bezig aan de beklimming van La Hoep. En dan gaan we weer naar de echte Vlaamse beklimmingen toe, zoals bijvoorbeeld ten Bosse En natuurlijk de muur overzichtelijke situatie. Want al meer dan 100 kilometer een achtman sterke kopgroep. Onder wie één Nederlander Pim Lichthart van vakantie Leidenploeg... die normaal gesproken ermee ophoudt te bestaan aan het einde van het seizoen. Er zit trouwens ook de Duitse André Grijpel bij. De sprinter Peloton komt langzaam weer terug. Twee minuten en 52 seconden is het verschil. En het is goed om te zien dat Tom Dumoulin... de jonge Nederlander in zijn witte Leidenstrui... weer wat ploeggenoten om zich heen heeft. Vier om precies te zijn van Argos Siman. Onder wie Tom Veles en Koen de Kort alles onder controle Argo Simano. Live sport op Radio 1 LOS langs de lijn. hoef je bijna niet af te kondigen. Valerie Amy Winehouse. En nou deed ik het toch. Henk Kok, hoeveel staat het? Is het spannend? Is het broekscheurend? Broekscheurend? Nee, nee, nee. broekscheurend. Wat dat is broekscheurend? Broek Kennen jullie die? Oh, dat nee. is zeker Rotterdams. Dat moet ik niet meer doen. Het is een landelijke omroep. Ja, maar dan is al excuus. excuus. Maar ja, ja Henk Kok gooit er ook wel eens een noordelijke term doorheen, toch? Welk het dan? Nou? nou nee, het is meer die mentaliteit van die Noordelingen. Hè? Vorige week heb jij dat ook gedaan. Dat nuchter, blijven, eeuwige nuchter, nuchter blijven, nuchter blijven. Voetjes nuchter op de vloer. Ja. goed. Maar ik kijk hier naar Herenveen tegen Herakles. En die stand is 1-0 in het voordeel van Herenveen. Maar Heracles heeft zijn mogelijkheden wel gehad op de gelijkmaker. Ze hebben niet voortdurend een veld overweg, maar komen af en toe toch wel gevaarlijk voor het doel van Noordveld. Ik heb de kansen van Duarte en Amoa al genoemd. Maar Amoa heeft ook nog een tweede kans gehad. Zeer snel genomen, vrije schop door Te Tewierik. Stijl gespeeld. Amoa reageerde pijlsnel. Een explosieve start. De verdediging van Herenveen was verrast. Maar Amoa kon net niet alleen voor Noordveld de bal langs de keeper van Herenveen. Tikken. En even later, de bal was niet in de buurt van Amoa lag hij geblesseerd op de grond. Hij lag languit op zijn rug, het been ging omhoog in een hoek van 90 graden. En misschien nog wel iets meer. En ik weet niet of hij daar een, met, die, met, met die sprint een blessure heeft opgelopen. Een misschien. Maar hij gleed ook uit. En er glijden meer spelers die glijden uit op dit veld hier in Heerenveen. Ik heb die Wierik zien uitglijden. Ik heb Linzen zien uitglijden. Ook vervangen bij Heerenveen. Joey van den Berg speelt nu op het middenveld. En de normale stratege op het middenveld, de jonge Sijek. Die speelt nu links aan de buitenkant. We we kijken wat er hier gebeurt op het veld. Kruiswijk brengt de bal op. Geeft hem afgespeeld naar Koem. Maar dan gaat hij via de invallen Tanane. De invallen voor Amoa. Gaat die bal over de zijlijn. En Tanane heeft een duidelijke geschiedenis hier bij Herenveen. Ik denk dat hij vorig jaar nog een stuk of zes, zeven wedstrijden heeft gespeeld. Dus heel snel ingegooid. Vin Bogelson probeert die bal terug te spelen naar Sijek. Maar de verdediging van Heracles grijpt nu goed in. Koem even terug naar de Roon. En het is Rosheuvel. Die probeert die bal ook naar voren te lossen. Maar Tanane staat filter dichtbij. De bal is weer over de zijlijn gegaan. Ik denk dat we hier zometeen gaan rusten met een 1-0 voorsprong voor Heerenveen. 44 minuten gevoetbald en Finn Bogason was na drie minuten al de man die het doelpunt maakte voor Heerenveen. Breda dat ligt een stuk dichter bij Rotterdam. Dus Ragnar is het bij jou broek scheurend? Nee. Niet, uh, niet echt. We gaan wel kijken naar een moment wat dat mogelijk zou kunnen zijn. Wat het ook mogen inhouden. Ja. Twee minuten nog zot aan de pauze. 0-0. Ah. Nee, ik begrijp het natuurlijk. En ik vind het helemaal niet erg als je er af en toe eens wat nieuws heen gooit. Vrije trap van Nac Breda. Bal ligt aan de zijkant van het strafschopgebied, Een paar centimeter, maar buiten het 16 meter gebied van Adel Den Haag. Poging ineens of niet. Binnenkant paal geschoten. En dat is toch bijna raakt door buis. Dat scheelt helemaal niets en daar ontsnapt Adel Den Haag vlak voor rust dus aan een achterstand. Met een ineens genomen vrije trap, dat moet je er ook maar doen. Heel veel mensen stonden te wachten voor het doel omdat die bal dus op de flank lag. En nu zitten er wat mensen op de grond, begint het publiek te mekkeren. Nou ja, wel wat meer dan dat. Uh, hier 0-0, Henk bij jou. Ja, het is 1-1 geworden. En ik denk dat Tanane het doelpunt heeft gemaakt. En weer gleed er in eerste instantie iemand uit. Er was een voorzet vanaf de rechterkant van Rosheuvel. Die voorzet was in eerste instantie niet goed. Maar hij kreeg nog een keer de kans om een voorzet te geven. En is het nu Tanane of Duarte? Ik denk eerlijk gezegd dat het Duarte is die de bal uiteindelijk binnenkopt. Laat ik nog eens even goed gaan kijken wie die bal binnenkopt. Hij glijdt in eerste instantie nog een beetje weg degene die die bal inkopt. En ik denk toch dat het Duarte is geweest en niet Tanane van Neer daarbij staat hij helemaal vrij. Daar komt de kopbal. Ik denk toch dat het Duarte is. Ik weet het bijna wel zeker. Ik weet het 100 zeker. 1-1. Maar daarvan nu van Heerenveen over de rechterkant er wordt gespoten. Net naast de kool van Slagveer. Slagveer schiet naast. Ik keek nog even naar mijn beeld hier, naar de monitor. Wie nou daar werkelijk inkopte. Maar het was Duarte die dus de gelijkmaker heeft gemaakt. Op slag van rust. 1-1 in het Abelenstra stadion. Roggen Niemeyer, Niemeijer. Nakado. Buis was er dus dichtbij. Nog altijd 0-0. Laatste seconde. Eerste helft. Alex Schalker bijna doorheen. Uitgestoken been in de as van het veld. Wat buiten het strafschopgebied van ADO. Dat been is van Vito Wormgoor. Anders had het dreigend kunnen worden. Dat was het dus zojuist. Bal binnenkant paal. Coutinho klopt bij dat schot dus van Buis. Maar de bal weer uit de doelmond gespat. En aan de andere kant van het veld zagen we ook echt één hele kans voor Adel Den Haag. Al een uh, dikke tien minuten geleden. Holla balbezit toen op de kop van strafschopgebied. Bal naar links. En Van Haren probeerde ineens te schieten. Deed dat ook maar wel heel hoog over het doel heen van Terouwelaar. Een minuutje extra tijd als ik me niet vergis nu. En Swerts neemt de ingooien. voor Nak. Daarop was het te uh, wachten. rechterkant van het veld met uh, Beugelsdijk. Die is verdedigd in het duel met Schalk. Met name bij de thuisploeg gaat er nogal wat, uh, wat mis. De mensen die vorige week zo'n grote mond hadden. Dat ze per se met een tien moesten spelen en in de basis moeten staan. Dat zij bijvoorbeeld uh, Schalk nog weinig van uh, gezien. Sarpong staat op de tien, maar speelt ook niet groot. Net als Leurling, die het er roerend mee eens was. Zou zich uh, wat meer op deze wedstrijd moeten richten. Nog altijd dreiging voor zover uh, in het stafsopgebied van Ado. Maar dan is daar uh, Beugelsdijk no-nonsense. En uh, weggeramd dan... Uh, Ingooi voor Swerts weer halverwege de, nee, de Ado-helft aan de rechterkant. Hij speelt natuurlijk bij Nak, de verdediger Swerts. Ado trapte naar voren toe, Kwakman in de middencirkel. Overigens geen 1, maar 2 minuutjes extra tijd. En heel lang zal het niet meer gaan duren als van de weg nog maar eens wegrampt. Het is goed dat het zo meteen rust is, want er gebeurt veel te weinig Er zijn. Veel foute pases, die blessure dus gezien van Kevin Jansen. Met een zware knieblessure vermoedelijk van het veld afgegaan. Misschien wel een kruisband voor hem trouwens. Gekomen Sepa als linksback en Meijers is een linie zoals dat heet doorgeschoven. En nu linkermiddenvelder als Coutinho de bal heeft. En weer in de dying second zitten van deze eerste helft. Geeft mee, rechterkant van het veld, een beetje aan Wormgoor, Beugelsdijk. En op deze manier speelt Ado de tijd vol. Ado heeft, denk ik, wat meer de bal gehad. Daar ging ietsje pietje, minder fout. En dit zijn toch de weken van Ado waarin het moet gebeuren. Met volgende week Roda, dan Herakles-Ado. En bijvoorbeeld NAC volgende week op bezoek in de Kuip. Feyenoord 0 uit 3. Nak zou er goed aan doen om een resultaat te halen vandaag... want hij heeft pas één puntje bij elkaar gevoetbald. vertel dat allemaal maar omdat de bal ja, van links naar rechts eigenlijk wordt gespeeld. En, nou, het is klaar, het is over. Het publiek van Nak heeft er uh, geen goed woord voor over. Wel weer een fluitconcert, dat wel, dat zegt genoeg. Geen goals in uh, Breda. Daar dus 0-0, het staat 1-1 bij rust in Heerenveen... tussen de SC Heerenveen en Heracles. Hoe ver is het nog naar de finish van de Eneco-tour, Sebas? Nog 50 kilometer en de kopgroep van acht rijdt er nog altijd. Maar de voorsprong die slinkt nu toch wel behoorlijk snel hoor. 1 minuut en 55 seconden voor de acht man vooraan. Laat ik ze alle acht maar een keertje noemen. Pim Lichthard, heb ik al een aantal keer genoemd. De oud-Nederlands kampioen. Twee jaar geleden werd hij dat voor de derde keer in vier dagen tijd mee in de ontsnapping van de dag. Hij zoekt publiciteit en een nieuw contract voor volgend seizoen. Omdat zijn ploeg vakantie DCM er dus voor 99% zekerheid mee gaat stoppen. Hij is op pad met de Belgische... Guillaume van Kersbulk met twee Italianen. Manuele Boaro en Giacomo Nizzolo. Met de Brit Ian Stannard. Dat is de best geclasseerde op 3'57. Maar de voorsprong is nog maar 1'55. Dus is ook niet meer gevaarlijk voor Tom Dumoulin. André Greipel, de sprinter, zit mee. De Fransman Julian Kern en de Spanjaard Ruben Perez... rijden al meer dan 100 kilometer op kop van deze etappe. Die nog een beetje los moet komen. Gisteren een prachtige rit gezien door de Ardennen. Met de finish op Laredoet. Daar was het echt vroeg koers, mede door een valpartij. Waardoor uh, Philippe Gilbert vandaag trouwens niet meer van start kon gaan. Maar vandaag is de koers nu nog op dit moment een beetje tam. Als we onderweg zijn naar uh, het gebied wat we kennen uit de Ronde van Vlaanderen. En dus straks gaan finishen in dat gebied dat uh, twee jaar geleden uit de Ronde van Vlaanderen werd gegooid. De muur van Gerardsbergen. En in diezelfde lus zit dan ook de Bosberg in het peloton. Heeft uh, Tom Dumoulin wel één knecht even moeten laten gaan. Want Koen de Kort reed lek. Veel lekke banden trouwens gezien. Terwijl het toch weer goed weer is. Lekker banden vinden toch vaak plaats als het voor het eerst in wat langere tijd weer regent. Waardoor er allerlei troep blijft zitten aan de banden. Het heeft vandaag wel geregend aan het begin van de etappe. Nu zit het weer droog schijnt de zon. Maar veel lekker banden gezien onder wie dus ook Koen de Kort had last van materiaalperk. Maar ik dacht al wel hem weer te zien zitten in het peloton. Wie we sowieso zagen zitten is lieve Westra. De nummer 6 uit het algemeen klassement kwam eerder vandaag ten val. Reed een tijd in zijn eentje in de achtervolging. hij is teruggekeerd in het peloton. Peloton. Het peloton rijdt Brakel binnen, 48 kilometer nog te gaan. En het peloton rijdt nog 1 minuut en 46 seconden achter de kopgroep van acht. De kopgroep met Pim Lichthart. Er was iets met de drummen van deze band, maar ik heb het verdrongen. Rigby met Leider. <laughs> Eerder vandaag vanmiddag werd gespeeld Ajax-Feyenoord. Ruststand was 1-1, eindstand 2-1, 0-1 pellen 1-1 Sigtorsson uit een strafschop en 2-1 Sigtorsson. Drie wedstrijden, nul punten. Nooit begon Feyenoord slechter aan de competitie dan dit seizoen. Ronald Koeman staat na afloop van de 2-1 nederlaag tegen Ajax. Frank Snoeks te woord. Het begin van deze wedstrijd was natuurlijk een droomstart, beter kon niet. Ja, klopt. We wilden ook bij momenten druk zetten en bij momenten heel compact wat meer inzakken. En, en dat liep perfect. We hadden de overhand in de wedstrijd. En we kwamen in de duels, wat we willen. Ja, en dan zie je dat we kunnen wedijveren met Ajax. En, maar dat was twintig minuten in de eerste helft. Je ziet die wedstrijd dan kantelen, al voor de gelijkmaker eigenlijk. En doen jullie dat niet een beetje zelf ook? Roep je het niet over jezelf af? Nou, het ligt ook aan een tegenstander. Hè? Die, die het vermogen heeft om, om in een hele kleine ruimte. toch goed te kunnen voetballen. Ik vond wel dat we te ver teruggingen. We hadden te weinig druk op de bal. Aan de andere kant. Uh, op het moment dat je dan wel in balbezit komt. moet je, moet je wel goed zijn en, en, en balbezit houden. En, en er waren een aantal countermogelijkheden. Maar dan staan we twee, drie keer buiten spel. Ja, dat, dat, is, dat is onnodig. Plus het feit dat ik vond dat we met name Legion, ja, we konden ook die voorzetten niet uithalen. waar uiteindelijk de tweede goal uit ontstaat. En, uh, en dat deed je eigenlijk. Is beter, Want uh, bijna iedere voorzet van ons, met name in de laatste fase, werd geblokt. En bij ons kwam hij iedere keer voor. En, en ja, dan, dan moet je te ver terug. En uh, ja, dat wilden we eigenlijk niet. Ik dacht zo na een half uur van als Ronald Koeman nu een wens mocht doen... dan is die wens, laat het nu rust zijn. Nou, ik had wel een fase in de eerste helft van als je, als je 1-1, 2-1 naar de rust kan halen... wat op dat moment verdiend was... Dan, dan blijf je in een wedstrijd en, en, en, en dan kun je reageren. Dat hebben we ook gedaan op een goede wijze in de tweede helft. We hebben niet veel kunnen creëren, maar ja, Ajax had het wel moeilijk. En jullie hebben je in die tweede helft ook weer goed hersteld. Het is gewoon een wedstrijd gebleven, een gevecht tot het eind. Ja, dat wilden we ook en dat, dat past ook bij Feyenoord. En, en, en, en in dat opzicht, uh, ondanks de teleurstelling van, van de nederlaag... kan je hier verder mee, want ik heb wel een team gezien... wat, uh, wat tot de laatste snik gestreden heeft.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 Nu sta je in de mist en zie je de top van de berg helemaal niet. Maar je weet waar hij is en dat die mist weer weggaat. Ja, maar die top van de berg heb ik nooit gezien, hoor. Ook niet met een verrekijker? Nee, ook niet, ook niet. Bij Feyenoord niet, nee. Zei Ronald Koeman. Later meer reacties uit de arena. Nu naar Moskou voor de finale van de 1500 meter bij de mannen. Andy. Nog 200 meter te gaan met Kenianen op kop. En het is uh, redelijk spannend. Ze wilden er een harde strijd van maken. De drie Kenianen in deze finale. Het is Seba. Die uh, op kop loopt. En dan komt Awal. Uh, Oeps, het zijn ook van die namen. Asbel Kiprop aan de buitenkant. dan komt hij op tijd? Het is in ieder geval een uh, Keniaanse overwinning. En is het uh, Kiplegat? Dat zou ook nog kunnen die het uh, wint. De hele lange Kiplegat met zijn uh, armen omhoog. Of is het. Uh, ja, die drie lijken ongelooflijk op elkaar. Is het uh, Kiprop of Kiplagat? Het is uh, Kiprop, Asbel Kiprop, die wint. En hij was al regerend olympisch en wereldkampioen. Dus is het is geen echte verrassing. Hij pakt de vlag voor Kenia en gaat zijn ere ronde lopen. Zoals Overfiel, de Duitse, dat net heeft gedaan toen Duitsland uh, met het spierwerpen uh, eerste werd. Met uh, 69 meter en een beetje. En dat was uh, leuk voor haar. En dit is mooi voor de Kenianen. Kiprop wint de 1500 meter bij de mannen.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 De vroegere Chinese partijbonds Bo Xilai moet donderdag voor de rechten verschijnen. Hij staat dan terecht voor corruptie, omkoping en machtsmisbruik. Bo werd uit de partij gezet na een schandaal waarvoor zijn vrouw vorig jaar augustus werd veroordeeld. Ze had bekend dat ze een Britse zakenman om het leven had gebracht.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 Dat komt door wegwerkzaamheden op de A58, de A58 van Eindhoven naar Tilburg is dit weekend dicht. Verkeer vanuit Maastricht richting Utrecht kan meter omrijden via Venlo, Nijmegen over de A73. Radio 1 NOS langs de lijn. Ajax Feyenoord had een heuse matchwinner. Zijn naam is Kolbein Siktorsson en Frank Snoeks praat met hem. Dit moet een heerlijke wedstrijd voor jou geweest zijn. Vooral een heerlijke eerste drie kwartier. Ja, absoluut. Dat was een uh, mooie eerste helft, zeker voor mij. Uh, ja, we kwamen ja, 1-0 achter en dat was gelijk uh, ja, een moeilijke wedstrijd. Uh, het is niet prettig om onderuit te zeggen, uh, ja, fijn om thuis uh, te zijn. Dus uh, ja, we hebben ons uh, in de eerste helft goed uh, teruggeknokken in de wedstrijd. Uh, ja, volle 90 minuten 0-0 uh, ja, gehouden in de tweede helft. Je was heel erg op zoek naar een doelpunt, vaak bij de eerste paal. Het ging allemaal net mis en toen in, in, in een paar minuten tijd twee stuks. Ja, ik uh, klopte. Ik uh, kreeg veel voorzitter vandaag en uh, ja, zo wil ik het graag. Uh, ik zei uh, tegen Ruben en uh, ja, Boyan dat ze moeten door blijven geven. En, uh, ja, ze hebben het uh, goed gedaan. En, uh, ja, twee doelpunten van mij vandaag was uh, mooi. en uh, Natuurlijk, het belangrijkste is, is de overwinning, en, uh, en uh, ja, dat uh, gingen we voor. Ja. Ja, maar voor een speler met het nummer 9 op zijn rug is het ook wel heel erg lekker om vroeg in het seizoen een paar goals te maken. Ja, absoluut. Om echt het ja, basis te zetten voor dit seizoen. Dat is natuurlijk wat ik ben op zoek voor. En ja, dat, dat heb ik moeten missen. de de twee wedstrijden, maar ja, nu is het wel twee doelpunten nee, binnen. En ja, ja goed beginnen. Even over die twee goals. Hè. Uh, bij die penalty deed Feyenoord uh, alle mogelijke moeite, de keeper, ook Matthijs er nog, om je van je stuk te brengen. Had dat enige invloed op jou? Nee, eigenlijk niet. Uh, dus heb je het wel gemerkt? So, ja, ik heb gemerkt. Uh, de keepers proberen het vaak om uh, ja, wat uh, te doen uh, voor, ja, voor uh, concentratie. Maar uh, ja, ik bleef gewoon vol concentratie op, uh, op het penalty en op de bal. en uh, Je ja. zag het uh, met de goal. Het schiet hem goed in. Dan die tweede goal. Heerlijke kopbal. Wist jij meteen dat hij zat? Ja, ik, uh, ik zag hem graag goed. Dus, uh, ja, toen, uh, ik wist meteen niet, natuurlijk niet moeten kijken waar hij gaat. Maar uh, ja, perfect. Uh, ja, net binnen. dat uh, ja, was, was uh, een heerlijke doelpunt voor mij. Dat was de man die twee keer scoorde vanmiddag in de Arena. Kolbein-Siktorson. Tom Dumoulin is op weg naar de eindzegen in de Eneco-tour. Heb je al statistieken erbij gezocht, Sebast? Want hij is dan ja. een van de jongere winnaars van deze ja, ronde 22. ooit, denk ik, hè? 22 jaar is hij nog maar. En uh, over statistieken gebroken. Hij heeft zelf nog nooit een uh, profkoers gewonnen. Hij is tweedejaars prof. Hij komt uh, dus uit uh, Maastricht. Rijdt uh, ook voor dat tweede jaar bij Argos Shimano. Daar werd hij prof. Won dus nog nooit. Het kan uh, zijn eerste overwinning worden. Het zou ook de eerste keer kunnen zijn dat er een Nederlander van Argos Shimano... een wedstrijd wint in zeg maar, de Champions League van het wielrennen. De World Tour. Daar behoort deze Eneco Tour uh, tot, uh, uh, toe. Maar het is allemaal nog niet zeker. Want die 9 seconden die hij maar heeft op cd next in de wetenschap dat alleen de ritwinnaar al 10 seconden bonificatie pakt... dat, uh, ja, dat zorgt er toch voor dat het tot het einde toe uh, spannend zal blijven. En hij moet de controle uitoefenen. En hij heeft nog maar één ploeggenoot over in de spits van het peloton. Peloton dat trouwens twee minuten achter drie koplopers nog aanrijdt. Want vooraan zijn Ian Stannard, André Grijpel en Pim Lichthart weggereden... Uh, bij hun uh, voormalige metgezellen. Dat gebeurde op Tembossen. Maar in dat peloton dus heeft... Tom Dumoulin. Volgens mij alleen François Parisien nog bij zich. De kortreed, dus lek. En we zagen daarna dat Tom Velens en Roy Curvers. een beetje naar achteren begonnen te zakken. Toen er een aantal beklimmingen waren. Zoals Ten Bosse en de Eikenmolen. En dat terwijl bijvoorbeeld Stenek Stibar. de grote concurrent die tweede staat op 9 seconden. nog wel 4, 5 man om zich heen heeft. Hij heeft natuurlijk sowieso Guillaume van Kersbulk nog. die vooraan in die kopgroep zat. Maar we hebben ook Nicky Terpstra nog gezien. We hebben Sylvain Chavanel nog gezien, Kevin de Weerdstein van de Berg. Dus kortom, wat ploeggenoten betreft en hulp betreft, eh, ziet het er voor Zdenek Stiebarr op dit moment ietsje beter uit voor Dumoulin, dan voor Tom Dumoulin. 38 kilometer nog te gaan. Voor de drie man dus nog aan de leiding, de sprinter André Greipel, Ian Stannard en Pim Lichthart. Eh, zij hebben 13 seconden voorsprong op Guillaume van Kerstblok en 2 minuten en 8 seconden op het peloton. Ze zijn op weg naar de tweede beklimming van de muur van G. Gerardsbergen. En dan gaan we de finale in. Finale waar ook de Bosberg nog een keer op het programma staat. En dan de derde en laatste aankomst in, op de muur van Gerardsbergen. Lichthart trekt nu vol door. Probeert Stannard en Grijpel te lossen in die kopgroep. Dat lukt hem niet. We houden drie man vooraan. Peloton volgt dus op twee minuten. De tweede helft is begonnen bij Heerenveen Herakles. Henk Kok. Ja, die wedstrijd is nog volledig open met die stand van 1 uh, tegen 1. Herakles kwam uh, kort voor rust op uh, gelijke hoogte. En Herenveen scoorde meteen na het begin van de wedstrijd. De klok was nog geen uh, drie keer rond geweest. Bal uh, in bezit van Herenveen. Er is ook een overtreding trouwens begaan door Tanane uh, Tanane heeft een overtreding begaan tegen Joey van den Berg. De vrije schop in de verdediging van Herenveen is heel uh, snel uh, genomen. Er wordt nu waarschijnlijk gespeeld naar de rechterkant van het veld, naar uh, Van Anholt En er wordt door Linsen beneden druk gezet. Een lange, diepe bal richting uh, Finn Bokersom. Maar het was geen goede, diepe paas, die kon gemakkelijk verdedigd worden door Milano Koenders. Veen gaat dan ingooien. Een meter of 10, 15 van de cornervlag. Van de Veen was het eerste kwartier heel behoorlijk. Maar verloor toen min of meer toch een beetje de grip op het middenveld. Waardoor Herenkles voldoende kansen kreeg op de gelijkmaak. En dat is dus ook gebeurd. Er wordt nu ingegooid. Die bal die wordt doorgehaald door, door de Roon. Komt er weer bij Van Anhol. Die geeft hem woord. Een beetje een lucky voorzet. Komt bij de tweede paal terecht. En weet Veen daar nog een hoekschop uit te slepen? Nee. Gewoon een doelschop. Zegt Sanders. Dus mag Pasveer die bal die zometeen weer in het spel brengen. Het zou natuurlijk wel lekker zijn voor Herenveen als ze deze wedstrijd winnen. Maar Herenveen heeft de punten ook bitter en bitter en bitter nodig. Maar als Herenveen alsnog deze wedstrijd te winnen, is het toch wel een record. Want Herenveen wint niet zo vaak aan het begin van een competitie. Drie wedstrijden op rij. Ze staan dus op zes punten. Bal ter hoogte van de middenlijn. Rosheuvel. Rosheuvel gaat de combinatie met Tanane. Tanane gaat zijn tegenstander voorbij. Heeft afgespeeld naar de Linsen. Linsen gaat schieten. Maar dan niet is de verdediger teruggekomen. In dit geval is het Koem die uh, terugkomt en die uh, kan voorkomen dat Linsen alsnog kan gaan schieten. Maar er was een van die mogelijkheden, een kleine mogelijkheid voor Herikles. De aanval is er weer opgezet uh, aan de rechterkant van het veld. De bal is weer over de zijlijn gegaan en Herikles gaat ingooien. Herikles krijgt toch wat meer grip op het spel. Ook in deze fase van de wedstrijd aan het begin van die tweede helft. Er blijft een uh, speler geblesseerd zitten. Daar zou Sanders even op uh, kunnen wachten van het spel is immers dood. Nou ja, normaal gesproken de scheidsrechter het spel niet te onderbreken. Dat is afgesproken met de heren scheidsrechters van het betaalde voetbal het spel gewoon door laten gaan. Of er moet in de ogen in de optiek van de scheidsrechter een hele ernstige blessure zijn. Hoofdblessure bijvoorbeeld. Dan heeft de scheidsrechter het recht om gewoon af te fluiten. Bal is bij Pasveer In de verdediging van Heren Lange bal. Dan gaat hij naar de rechterkant van het veld. En dan kan Herekles die zetten aanvallen gewoon door. Maar alweer balverlies bij Rienstra. 49 minuten gevoetbald. 1-1. Er was niet zoveel aan in de eerste helft. Nak, Ado. En hoe is het nu? Ja, te vroeg om dat soort conclusies te trekken. Laten we hopen op beter. 0-0, anderhalve minuut aan de gang. Supusepa voor Ado, de linksback. Harde terugspeelbal. Richting Coutinho, maar Schalk is te laat om het de doelman van Ado echt uh, moeilijk te maken. Dus gaat de bal weer naar voren toe. Nieuwe linker verdediger bij de thuisploeg. Daar staat Bo Dors, een eerste speelminuut voor de oudspeler van Roda. Toch niet echt een linksback in mijn optiek, maar misschien heeft hij zich omgeturnd afgelopen jaren. En ook Lurling is er niet meer bij. Hij is uh, vervangen door Mats Seuntjes, links op uh, de Vleugel. Zal niks te maken hebben met die korte arrestatie vorige week in de snackbar. maar. Dat hij niet goed in de wedstrijd zat. Nou ja, je weet het niet of dat nog enige impact heeft gehad. Maar goed, een week later lijkt me dat je daar toch wel overheen moet zijn. Maar hij zat niet goed in de wedstrijd. Dat zal de reden zijn van de wissel van Leurling. Die nog niet heel veel indruk heeft gemaakt dit seizoen. Want ik zag hem ook vorige week spelen tegen Heerenveen. Bal gaat naar Schalk. verdedigd door Beugelsdijk. Net op de ADO-helft. Beugelsdijk nog een keer naar Supusepa. Dan de hoogte van de middenlijn de Kaats van Jemen. Die is veel te hard. En dan mag Adel Den Haag gaan, gaan gooien. Omdat Naktebal nog heeft aangeraakt. De vraag is even wie dat gaat doen. Een nieuwe bal voor Sopo Sepa. Staat precies bij de middenlijn. Kijkt dus richting Van Duinen. De spits toch. Van wie veel wordt verwacht. Ze willen hem niet graag kwijt bij Den Haag. Hij heeft, zit ook slecht in de wedstrijd. Maar Ado dus ja, met dezelfde elf mensen. Nak met twee wissels. Misschien geeft dat de thuisploeg wat energie nodig. Met het oog op de Kuip volgende week. Feyenoord zal in Rotterdam wachten. Bo heeft balbezit op snelheid. Gaat het naar Seuntjes op de punt van het Bij Ado linkerkant van het veld naar Schalk. Bal is te kort. Daar nou zit Wormgoor tussen en dan naar voren gespeeld richting Van Duinen. Hij heeft daar Drosten bij zich. Hij is uitgeweken naar de linkerkant van het veld. Tikje van Drost. Dan kijkt Van Duinen hoopvol in de richting van het schrijf. Zegt de Guzabuyuk, maar die is niet van plan om te fluiten voor een overtreding. Althans, niet in eerste instantie. Geeft dan een ingooi aan Den Haag. Dat is nog in ieder geval iets dan voor Van Duinen. Met Gaudier. Adel Den Haag gaat terug naar de middenlijn. Soepu Sepa. Dan is het Beugelsdijk het hoogte van de middenlijn. Gaat naar voren toe, opgejaagd door Schalk. Holla even, de captain van Den Haag. En dan het spel verplaatst naar de andere kant van het veld. Holla, bal ingespeeld naar Van Haren bij de middencirkel. Nou, het is allemaal nog niet echt op stoom. Maar dit is wel een hele mooie paas in de richting van Van Duinen. Die schiet dan nog wel even als er al geblazen is voor buitenspel. Hij liep weg bij Drost, maar het zal buitenspel geweest zijn. Heel even opbinding, maar heel even de nadruk daarop. Het is 0-0. Na vier minuten in de tweede helft bij Nakado.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 Hij staat uh, dit weekend op Lowlands. Grow old with me, Tom O'Dell. Henk Kok, vertel eens iets leuks. Nou Hugo, als jij hier gespeeld had vanmiddag van... ik heb je wel eens zien voetballen met name in de zaal. Ik weet niet hoe je op het veld bent. Maar ik, ik denk dat zij zojuist een kans die slagveer kreeg... er absoluut had ingeschoten. Het begon allemaal met een prachtige paas van Sieg. Ongeveer vanaf de eigen speelde af de hoogte van de middellijn... Die zag dat Finn Bokersson helemaal vrij stond. En de verdediging stond te ver naar voren. Finn Bokersson stond geen buitenspel. Hij ging alleen op pasweer aan. Maar hij dacht, nou ik gun die kans gewoon naar Slagveer. Die kreeg echt een dot van een kans. Maar veel te nonchalant. Die heeft gewoon gedacht, ik schiet die bal wel even binnen. Dan moet je nooit denken. Je moet hem gewoon binnen schieten. Je moet hem binnen schieten en dan moet je het doen. En dat deed Slagveer niet. Hij schoot onzuiver. En de doelman van Heerenveen Pasveer kon hem al gemakkelijk pareren. Maar het was een dot van een kans voor Herenveen om op voorsprong te komen komen van 2-1. We zitten alweer 10 minuten in die tweede helft bij de wedstrijd tussen Heerenveen en Heracles, en het gaat even verder met de vrije schop in het voordeel van de Pasveren. Lang op bal, die gaat richting Tanane. Tanane was zojuist ook nog dicht bij een doelpunt, draaide zich prachtig vrij in het 16 meter gebied, schoot ook binnen met zijn rechterbeen, maar even raakte Kruiswijk de bal nog en het leverde dan niet meer op dan een hoekschop. De bal wordt achterin rondgespeeld bij Heerenveen, Othiegba. Alles weer achter de bal bij Heracles. bal in de voeten van Joey van den Berg, balverlies en de kan Heerenveen een counter plaatsen. Daar uh, gaat in dit geval. is het uh, Wie kan erbij? Duarte? Nee, die kon er niet bij. Het was Rosheuvel die op die bal liep. Rosheuvel liep op die bal, maar die kon er net niet bij. Die had te weinig snelheid en bovendien was de bal te stijl. En ging je ook niet echt door. Opzet van Heerenveen. Aan de rechterkant kan nu weer Beer van Hanhold. Die wordt even getorpedeerd door uh, Linsem. Devensson kreeg eerder in de wedstrijd al een GDK na een overtreding op, op slagveer. En nu de vrije schop daar van Herenveen, halverwege de helft van Heerenklaas. Die wordt heel kort genomen, is al uh, genomen. En dan vrij veel druk op de bal. Moet die bal wel even uh, teruggespeeld worden? Maar nu naar, naar De Roon. De Roon helemaal naar de linkerkant van het veld. Daar staat Sijek. Uh, Sijek staat vrij. Probeert zijn tegenstander te Wiering te omspelen. Maar er levert niet meer op dan een hoekschop. Het is eigenlijk een beetje jammer dat die Sijek helemaal links aan de buitenkant speelt. Dat is gekomen door de blessure bij Heleveen. Blessure bij. Wie was dat ook alweer? Het was blessure van Wildschut. En nu speelt hij een beetje linker spits ik zie hem veel liever op het middenveld. Want daar kan hij de lijnen uitzetten. Maar hij is niet zo dominant in de wedstrijd aanwezig. als in de eerste twee competitiewedstrijden. De hoekschop is inmiddels genomen. Die gaat bijna van cornervlag tot cornervlag. 57 minuten gevoetbald. De voetbal Heerenveen deed niets met deze corner. Het is hier gelijk 1-1. Nak Ado nog niet gescoord. Twee ploegen nog zonder overwinning. Rachna, kijk jij naar een heel vroege degradatiewedstrijd. Nou ja, het zou best eens kunnen dat deze ploeg het lastig gaan krijgen. Tenzij het nu met Nak goed komt. Voorzet Schalk vanaf de linkerkant achter de goal gegeven na 55 minuten. Weer dat gefluit, weer dat ontevreden publiek met het stel van, van Nak. Nou ja, de conclusie tussen aanhalingstekens die je kunt trekken, Harry, is misschien een beetje dat de provincie dan maar even met ploeg als Cambuur, go ahead, met Zwolle ook. ...momenteel veel beter draait dan toch voetbalbolwerken als bijvoorbeeld NAC en ADO. En als je in deze fase van de competitie de punten laat liggen... ...dan, zal het, dan kan het zijn dat je straks wel achter de feiten gaat aanlopen en het zwaar gaat krijgen. Dit zijn natuurlijk niet de allerbeste vloegen van de eredivisie... ...maar zouden toch normaal gesproken wel boven de streep moeten kunnen eindigen. Normaal gesproken in een normaal seizoen. Drost met een slechte kaas op Kwakman. Maar Goudië nu bijna tussen zit. schiet terug tot bij ten Rouwelaar. en zo loopt het goed af. Swerts met de aanname. Nak heeft de bal. Gillis stuurt Hooi op avontuur. Bal valt goed voor de rechtsbuiten. Richting het strafschopgebied, Supusepa in de achtervolging. Hooi is één man kwijt. Supusepa komt hier voor de tweede keer tegen op de achterlijn. Hooi wil de voorzet geven. Dat lukt niet. Dan wil hij hem teruggeven aan de meegelopen Swerts. Maar daar zit dan Holla tussen. En zo heeft Ado overgenomen. Supusepa naar voren toe. Cabral niet. Even een fase waarin de ene ploeg de andere eenvoudig de bal toespeelt. En dan is het de vraag of Goudier de bal binnenhoudt, een meter of twintig voor de middenlijn. Het antwoord op die vraag is ja. Maar zijn wilde, ja, paniekerige trap naar voren toe naar niemandsland is dan ook niet best. Ik heb wel de indruk overigens dat Ado in de gaten heeft dat Mak vandaag niet goed is. en dan moet je het nog wel zelf op de mat leggen. En dat is toch ook het probleem aan de kant van Ado Den Haag vandaag. Eén moment nog gezien met Beugelsdijk, dat moet nog even gezegd. Vrije kopkans uit een corner van vlakbij. Pardoes op het hoofd, maar een meter over 0-0. Nog altijd na 57 minuten bij Nakado. De finale is aanstaande in de slotrit van de Eneco Tour. Sebas. Nog maar 28 kilometer. En het is wel begonnen hoor in het peloton. En dat gebeurde allemaal onder aanvoering van Filippo Pozzato. Jawel, de Italiaan van uh, Lampre kennen hem altijd van de voorjaarsklassiekers. Voelt zich thuis in Vlaanderen. En hij uh, uh, demareerde op zeg maar, de laatste beklimming voordat we de tweede keer de muur van Geertsberg overgaan. Dat was de dender oortberg Een korte, maar krachtige, verneinige klim. Over steentjes. Niet echt de kasseien. Maar van, de, van, die, ja, van die kleine vierkante steentjes. Als het ware. En dat heeft er toch voor gezorgd dat in dat uh, peloton er een behoorlijk groot aantal renners vanaf is. Onder wie trouwens lieve Westra, de nummer 6 uit het algemeen klassement, kwam eerder vandaag ten val, keerde terug in het peloton, maar moest het peloton laten gaan. Onder wie trouwens voorlopig ook Pieter Wening, maar dat kwam door een uh, lekker band. Maar Tom Dumoulin, de leider in deze Eneco Tour, zit er nog wel bij, maar zit volgens mij geïsoleerd. En Zdenek Stibar, de Tsjechische nummer 2 in het klassement, zit dat niet. Die heeft zeker nog twee, drie ploegenoten bij hem, ook de Belg Jan Bakelands die vierde staat in het algemeen klassement. Op 29 seconden van Dumoulin maakt een goede indruk en heeft nog een twee drietal ploegenoten daarvoor in in dat eerste deel van het peloton rondrijden. Eerste deel van het peloton rijdt op 1 minuut en 50 seconden van de twee koplopers die we in deze etappe nog hebben en dat zijn André Greipel en Ian Stannard. Want Pim Ligthart moest er op die Denderoordberg vanaf bij de twee andere. 1 minuut en 48 seconden is nog de achterstand van het eerste deel op het van het peloton... op de twee koplopers op Stennet en Grijpel. Maar wat betreft deze rit gaat dus nu de strijd beginnen om het algemeen klassement... en de aanloop in dat peloton naar de tweede beklimming van de muur van Gerardsbergen. Want daar zijn de twee koplopers zo'n beetje aan begonnen. Het aftel is ook begonnen richting de laatste finales van de WK Atletiek in Moskou. Straks om tien over half vijf Nederland in de finale van de estafette op de 100 meter. Nu de finale van de 800 meter bij de vrouwen. En die. Ja, mooi eigenlijk. Hè? Dat Nederland weer in een finale staat. Met die 400 meter. Dat is om tien over half vijf. Tegen de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Jamaica, Japan. Uh, Henk, ik denk, denk dat de Henk iets te melden heeft. Ja. ja, het is uh, 2-1 geworden in het voordeel van Herakles. Rinstra die pikt de bal op op het middenveld. Geen fout in de hart van de verdediging van Heerenveen. Herenveen. Uh, die werd wel even vastgehouden, werd even vastgehouden door Otigba. Die probeerde hem nog even aan de broek te hangen. Maar scheidsrechter Sanders besluit terecht tot voordeel. En Rinstra, die benut dat geweldig. Gaat door naar de 16-meterlijn. Otigba hangt even aan zijn broek. En dan schuift hij hem gewoon uh, aan de binnenkant van de paal. Schuift hij hem binnen. Ik vind deze voorsprong van Heracles niet onverdiend. Ik vind het gewoon verdiend. En die Heracles leidt hier met 2-1. En dan ging het over de 800 meter in Moskou bij de wereldkampioenschappen. Klopt, hier in Moskou waar het zonnetje schijnt. 800 meter vrouwen gestart met Masna. Een Tsjechische EK Indoor Brons. Maar de belangrijkste dames lopen beginnen in baan 3. in ieder geval. Nu gaan ze na 200 meter allemaal naar de binnenbaan toe. Uh, Johnson Mon Montano, dat is een Amerikaanse WK Indoor Brons. Vijfde vorig jaar om te spelen. Loopt altijd met een roos in haar. haar omdat ze trainde met jongens en daar uh, eigenlijk het uh, uh, verschil wilde maken door te laten zien. Ik ben een meisje, ik kan wel heel hard lopen, maar ik ben een meisje. En wie loopt er zo verschrikkelijk hard op kop? Dat is die Montano, de Alicia Johnson Montano. Die heeft uh, gedacht van ik ga er een hele harde race van maken. Keniaanse zoem in tweede positie, maar het zijn de Russische die het eigenlijk moeten doen. Maar de, uh, na een hele snelle 400 meter, 56,06 is nog altijd Montano, die uh, een meter of uh, nou toch wel 15 voor ligt op de Keniaanse. En waar blijven de Russinnen? De regerend uh, wereld- en olympisch kampioen Savinova blijft een beetje achter, maar die gaan nu komen. Alhoewel Montano met nog uh, nou, een halve ronde te gaan, nog altijd uh, op kop, loopt verschrikkelijk hard en uh, uh, zal toch... ...heel veel moeite hebben om dit vol te houden als de Russische gaan komen. En met name Maria Savinova. tot luid uh, gejuich, onder luid gejuich van het publiek. Ook de andere Russische in deze finale, Postojkova, is uh, mee. En dan wordt uh, Montano bijna ingehaald. En zal dit uh, dus geen Amerikaanse overwinning gaan worden. Maar wordt het een Russische overwinning? Of Kenia? Want Zoom loopt nog altijd goed mee. Montenno is uitgeblust. En daar komt de regerend wereldkampioen en olympisch kampioen. Savinova. Maar de Keniaanse gaat er vandoor. Die gaat het winnen. Dat is verrassend. Soem gaat het winnen. En dan is de tweede plaats voor uh, de Russische Savinova. En wat een verrassing dat Younis Djebkoch Soem... Een uh, dame die 1,59-13 als beste tijd ooit heeft staan. Nu gewoon 1,57-38 loopt. Bijna twee seconden van haar persoonlijk record. En dat in een finale op de WK. Zij wint het dus. Jebkois, Sum voor Kenia. Voor Savinova uit Rusland. Henk Kok vertelde ons zojuist dat Herakles op voorsprong is gekomen. Verrassend. Nee, gezien het spel niet. Want ik vind Herakles beter in die tweede helft. Het combineert beter, heeft meer grip. op de wedstrijd gekregen. En ik vind de invalbeurt van Tanane ook opzienbaar. Hij moest invallen voor Moa, die geblesseerd moest afhaken. En Tanane heeft zijn opleiding gehad bij Herenveen. Maar hij houdt die verdediging van Herenveen houdt hij voortdurend bezig. Zo was er zo'n moment in de wedstrijd net buiten de 16 meter gebied. dat hij twee verdedigers van Herenveen op het verkeerde been zette. Nou, er voelde uiteindelijk vloeide daar een vrije schop uit voort. En die vrije schop van Duarte die ging maar Net en net en net naast. Hè? En dat zijn van die momenten in de wedstrijd die het ook leuk maken om naar te kijken. En dan heb je Rinstra dus met die 2-1. Het is eigenlijk de tegenstander van Joey van den Berg. Maar Rinstra pikte die bal goed op. En toen kon het hart van de verdediging dat zich bezig hield met Tanane. Toen kon Rinstra eigenlijk min of meer doorlopen. Er werd nog wel even naar zijn broekje gehangen door Otiegeba. Maar hij schoot de bal onberispelijk in. En zo leidt Heracles met 2-1. Heracles gaat nu ook ingooien. Op 15 meter afstand van de cornervlag. Dat gaat gebeuren door de Linsen. Sijek is eruit gehaald door. Van Basten. Ik weet niet, dat kan ik niet beoordelen of Van Barsten niet tevreden over hem was. Maar ik weet wel dat Siak over het algemeen na 70 minuten ongeveer wordt gewisseld. Omdat dit dan leeg is gespeeld. Dat is ingegooid. De bal die blijft nog hangen op het 16 meter gebied. Even teruggespeeld naar Kwanza. En Kwanza dan weer terug naar Schenkerveld. En Schenkerveld staat in de middencirkel. Diepe bal. Wie gaat erop lopen? Tanana gaat erop lopen. En hij kan schieten met het linkerbeen. Dat doet hij niet in één keer. Hij wacht nog even en dan komt de voorzitter. Hij wil hem terugtrekken. Hij wil hem terugtrekken naar de rand van de 16 meter lijn. Maar dan speelt hij de bal in de voeten van een Herenveenverdediger. En er wordt er een beetje wild uitverdedigd door Heerenveen. Bal is alweer over de zijde heen gegaan. Nee, Heerenveen is in deze fase van de wedstrijd... eigenlijk gedurende de hele tweede helft het voetbal een beetje kwijt. En dat is bij Heracles alleen maar gegroeid. 66 minuten gevoetbald. 2-1 voor Heracles. Bij NAC-ADO is het nog altijd 0-0. Dat is heel saai. Dat is zielig voor de verslaggever ook. Uh, kunnen er nog geweldige wissels plaatsvinden? Werpen eens een blik op de bank voor ons? Nou ja, er staat er eentje klaar bij ADO. Het is 0-0 na 64 minuten. Dat is Schet die is gekomen van Groningen, waar hij ook de laatste periode vorig jaar op de bank zat. Misschien dat hij dan als aanvaller de bank kan breken. Ik wil niet alleen maar zeuren, want het is wel spannend bij deze stand. Daar houd ik mij dan maar aan vast Hugo. Met Sarpong in balbezit voor Nak. en Hooi aan de rechterkant. Nog eens weggestuurd door Schalke een minuut geleden. Dat levert uiteindelijk niet zo volop. op. Nu komt de voorzet naar Schalk. en is dat niet de goal. Het is de beste kans voor Nak op dat moment op de paal met buisvlak voor Rustna. Hij staat op de rand van het 5 meter gebied. De voorzet van Elson Hooi komt eindelijk eens aan. En Alex Schalke ja, kan die bal toch vrij inkoppen. Krijgt er niet genoeg kracht achter richting Coutinho die dan op de doellijn kan redden. Een teken van leven weer van Nak voor het doel van de vijand van de tegenstander Adel Den Haag. En Schalk zegt tegen het publiek: ja, ga achter ons staan. Dat moet gezegd. Dat doet het publiek van NAC ook zeker als het niet goed gaat. Laat het publiek zich horen, maar ook de ook steun voor het elftal. Zeker wel. En Schalck nu met een felle tackle op Wormgoor. Het Publiek waardeert dat dan weer en ja, juicht Alex Schalk kind van Breda, toe. En daar is de wissel, want Gaudier naar de kant en Schet. Komt er dan voor hem bij. Hoe kan het toch zijn dat die Goudier de schijnwerpers vorig jaar bij Herakles zich zo op zich gericht wist. En dat het nu allemaal zo matig is. Schet erbij. 0-0 stand. Nog een minuut of 25 in Breda. En hoor het publiek, dat gaat in ieder geval gewoon keer. En hoe ver is het nog in de Eneco-tour, Sebastian? Minder dan 25 kilometer nog. En wat jammer dat de muur van Gerardsbergen toch niet meer in de Ronde van Vlaanderen zit, hoor. Want het is een scherprechter, ook in deze slotrit van de Eneco-tour... waarin we nog steeds twee koplopers hebben. Ian Stennert en André Grijpel. Maar daarachter een demarrage van Sylvain Chavanel op de muur van Gerardsbergen. De nummer 7 in het algemeen klassement kreeg Daniel Os met zich mee uit Italië. Die speelt geen rol van het klassement, wel Kelderman. Kelderman zit ook mee, maar wat gebeurt er bij Henk? Ja, die Rienstra die rent het hele veld over. Die heeft met een prachtig schot van zo'n 20 meter afstand. Heeft die Noordveld andermaal gepasseerd. En weer was Tanane. Die lag een beetje aan de basis. Die werd die bal, die werd dan eerst ingeschoten. Hoe ketste die bal terug uit de verdediging van de Veen. Die bal die wordt uh, Tanane. Die gaat in eerste instantie naar de rand van de 16. Die gaat uh, schieten. En dan komt die bal tegen de rug aan van een Herenveen-verdediger. En dan komt daar plotseling Rienstra. Die neemt hem eens op de pantoffel. 20, 25 meter. Was de afstand. Hij zit er prachtig in. En Jurienstra die, die niet zo vaak op het middenveld speelt. Het is dan origine wel een middenvelder. Maar het telt van elk geval 3-1 voor Heeren Krets in deze wedstrijd tegen Heerenveen. De afloop van die wedstrijd en ook van Nacht tussenstand 0-0. Zometeen na 4. Landgen.